4 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt... voor het vernielen van meerdere winkels van Duits-Turkse eigenaren. Hij gooide stenen door ruiten van winkels en stak een groentewinkel in brand. Daarbij raakten zes mensen gewond. De man, zelf van Turkse afkomst, heeft bekend. Als motief gaf hij aan Turken te haten. Hij zou zijn geradicaliseerd en voelde zich verbonden met de islamitische staat. Bij zijn arrestatie vond de Duitse politie explosieven... Waarom de man Turken haat is niet duidelijk. De afgelopen dag zijn volgens het RIVM 22 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Gisteren waren dat er 58. Het RIVM let vooral op het aantal ziekenhuisopnames... bij de beoordeling of de verspreiding van het virus aan het afnemen is. Het aantal van 22 nieuwe ziekenhuispatiënten van de afgelopen dag is het laagste sinds 14 maart. Het aantal geregistreerde sterfgevallen steeg met 18... en ook dat zijn er minder dan gisteren. Toen kwamen er 63 coronadoden bij. Het totaal aantal geregistreerde coronadoden in Nederland staat nu op 5440. In Duitsland worden weer meer mensen besmet met het coronavirus... kort na de versoepeling van de maatregelen. De reproductiegraad, dat is het aantal mensen dat wordt besmet door een coronapatiënt... is tot 1,1 gestegen en boven de 1 stijgt het aantal besmettingen. Het aantal nieuwe besmettingen steeg de afgelopen dag met 667 naar ruim 169.000. Wielrenster Anna van der Breggen stopt na volgend jaar met fietsen. Ze wordt na haar afscheid ploegleider. De 31-jarige van der Breggen werd in 2018 nog wereldkampioen... en fietste twee jaar eerder naar het goud op de Olympische Spelen. Ze wil haar Olympische titel nog gaan verdedigen. Het weer, toenemende bewolking en in het zuidoosten wat buien met kans op onweer. Het koelt flink af door een stevige koude wind uit het noorden. De komende dagen wordt het een stuk frisser, maximaal 13 graden. Morgen waait het stevig, maar blijft het wel droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnaldswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zeker nu is het belangrijk dat we Nederland draaiend houden.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 en op deze Moederdag 10 mei 2020 begonnen we het de derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zondag uh, met bloem en even aan mijn moeder vragen. Nou, u drie altijd uh, iets speciaals uh, wat betreft uh, de muziek. Ik ga er even <lacht> verder over nadenken, <lacht> Over jou, dat komt helemaal goed. Ik heb de AJ-playlist <lacht> in de computer, dus... Uh, ja, ik heb de nodige kriti kritische luisteraars dan Do al, uh, op de WhatsApp. Oké, okay, helemaal goed. <lacht> en meekijken kan ook. ZFM-streepje live Goed, dus uh, ja, wat gaan we doen? Nou, derde uur, uh, veel muziek... maar natuurlijk wel de vaste items zoals te zijn... om kwart over vier Pit Report. En daarin een uitgebreid interview... met onze collega's van uh, motorsport.nl uh, hadden... Uh, omdat uh, ja, de 3 mei dus uh, 10 over 3 had, had de Formule 1 moeten rijden... maar zij hadden een, daarna een interview met uh, Jan Lammers... Over, uh, onder het motto van nog een jaartje geduld, uitroepteken. U hoort er alles over om kwart over vier tijdens Pit Report... Half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Luna. Of zij luistert naar de naam Luna. En het gedicht van de dag? Ja. Duurt dit nog lang? En dat heeft natuurlijk alles te maken met de virus. Maar ik, uh, ik had vanmorgen iemand uh, aan de telefoon. En die zei van, uh, wat wordt het gedicht van de dag? Ik zeg, duurt dit, duurt dit nog lang? Waarop hij zei, van, uh, dat nummer duurt te lang. Maar het is een, ik vind het een prachtig nummer. Dus dat is uh, na het gedicht van de dag. Duurt te lang om kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden. we ook een het derde uur en het laatste uur van Zandvoort op zondag mee te maken... van nu enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Wij hebben er zin in, wij zijn er tot aan vijf uur. En dan een uurtje even non-stop muziek en dan een nieuw programma. Hè. Zandvoort pakt uit vanaf zes uur met Patrick van Buringen en Thomas de Jong. Dat gaat iets heel leuks worden. Dus de radio lekker aanhouden op de, de Zandvoortse radio. Wij brengen het geluid van Zandvoort... En het zonnige weer van vandaag brengt mij tot Madonna en La Isla Bonita. Vandaag like nog Uh, slechter worden. Maar uh, we hebben niks uh, te klagen gehad, helemaal gisteren niet. En uh, vandaag was ook wel een redelijke dag. Al gaat het nu uh, snel uh, betrekken natuurlijk. Je hoort, uh, Madonna in La Isla Bonita. Zo uh, even voor vier uur had ik een uh, burger net, uh, melding van een uh, vermist meisje van uh, 15 jaar oud. Zij is inmiddels uh, in goede gezondheid teruggevonden, uh, uh, aangetroffen, dus... Uh, Iedereen dank voor het uitkijken naar haar. En gelukkig is dat allemaal goed afgelopen. Na na na na na na na. Ja, het was als de eerste keer, weet je het nog, ja al met dat. Ja ja Durf je er niet over te praten? Geen commentaar. Nee, heel verstandig. Maxime. verbaast toen je me belde, na zo'n lange tijd. Mijn hart zo plotseling heel Ja, dit is uh, aankomende week het uh, Songfestival Week. Dus vandaar deze uh, plaat. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, de plaat van uh, Maxim en uh, Frank, uh, Franklin Brown. En uh, de eerste keer uit uh, het uh, Songfestival van 1996 alweer, uh, Albert-Jan. Ja, gaat snel ja, hè he, allemaal. Hele tijd geleden hè? He. Hele tijd geleden. Goed, drie uh, ja, de Pit Reports. 3 mei jongsleden, om tien over drie hadden de lichten voor het eerst sinds 1985 weer moeten doven. ...voor een Formule 1 race in Zandvoort. Het plan, als zoals het nu al bij iedereen bekend... ...is het ingehaald door de actualiteit... ...door de mondiale coronavirus. Maar hoe kijkt Jan Lammers terug... ...op een bewogen road to Zandvoort? En wat is het perspectief voor de toekomst... ...dan wel de nabije toekomst? Onze collega's van Motorsport TV... ...hadden een interview met de sportief directeur... ...van circuit Zandvoort. Jan Lammers, uh, we zien het achter ons... Geen auto's in het nee. weekend dat er wel weer auto's en wat voor auto's hadden moeten rijden. Ja. De eerste Dutch Grand Prix uit 1985. Ja, met wat voor een gevoel ben jij dit weekend aan het circuit opgekomen? Ja, heel gemixt, heel raar. Ik heb natuurlijk al de nodige mensen gesproken, maar het is een hele surrealistische situatie, uiteraard. Maar ja, we staan op een prachtig circuit en de verbouwing is natuurlijk ingrijpend geweest, maar het ligt er allemaal fantastisch bij. We zijn de puntjes op de i zijn we natuurlijk allemaal wat later gaan zetten omdat de tijdsdruk eraf was. Maar voor de rest, het is, het is jammer. Maar we kijken nu met verlangen uit naar de eerste volgende keer dat we hier weer een volle tribune kunnen hebben. Ja, absoluut. Uh, toch dan een heel klein detail uit het leven, ja. ik kreeg hier naartoe. Uh, regen, hagelboutje. Nu een opdrogende baan. Qua weersomstandigheden had dit een spectaculair weekend kunnen zijn. Ja zeker, zeker. En we weten dat dat ook wel de weersomstandigheden zijn waar onze Max het uh, heel graag uh, mee doet. Maar, uh, maar het is wat het is en uh, we zijn nu natuurlijk gewoon vooruit aan het kijken van wat, voor, wat wordt het nieuwe normaal. Ja, het nieuwe normaal komen we zo meteen nog uitgebreid uh, over te spreken. Ik wil eerst even terug in de tijd, eigenlijk een beetje naar de road to Zandvoort zoals dat mooi heet. Ja. Yeah. Uh, en eigenlijk misschien wel vier jaar terug in de tijd, want toen had Max net zijn eerste Grand Prix gewonnen. Ja. Yeah. Hadden we hier de eerste Jumbo race dagen driven bij Max Verstappen. Ja. Yeah en het circuit net in handen van onder meer Prins Bernhard. Ja. Is dat eigenlijk het keerpunt waarop er een frisse wind is gaan waaien en die Formule 1 stapje voor stapje reëel is geworden? Ja absoluut, ik denk dat je het heel goed opzond. En, uh, hè, dus, want Max was natuurlijk degene die, uh, ja, die de atmosfeer uh, gewoon uh, eigenlijk benevelde met, met enorm veel autosportenthousiasme. En we hebben heel veel nieuwe Formule 1 uh, enthousiastelingen erbij gekregen. En ja, gaandeweg werd het natuurlijk steeds reëler. Ik was absoluut ook wel een van die mensen die dacht van, nou ja, is gewoon kansloos. Maar eh, ja, dat geeft ook wel even aan wat voor een geweldige job hier verricht is. Dus ik denk dat we een prachtig team hebben en elkaar heel, heel erg positief houden en een heel stimulerend effect op elkaar hebben. Dus het is een hele mooie synergie. En, en ja, hè, mensen die dit achter de schermen meemaken, die snappen wel uh, waarom dat allemaal uh, rondgekomen is. Ja, en in die vier jaar, uh, ik kan er zo een paar bedenken, uh, mijlpalen, CQ hoogtepunten. Uh, mm -hmm. Ik weet nog dat jij daar achter met een uh, zwart-wit geblokte vlag stond te zwaaien en dat ene Max Verstappen wegreed. Ja. Uh, jaar daarvoor dat daar richting de Tarzanbocht een uh, bord omhoog werd gehouden met Chase Carey in een handtekening ja. wordt gezet. Mooie momenten. Wat is voor jou uit de Road to Zandvoort eigenlijk dan het hoogtepunt? Als je er echt eentje zou moeten kiezen? Uh, nou, ik denk wel toen Max hier die eerste rondjes reed. Eh, want dat was echt gewoon de bezegeling. Dat was ook eh, voor, de, voor de echte Zandvoorter is dat muziek in de oren. Eh, gewoon in de, in, de, in de oude tijden als, als dan gewoon Zandvoort zeg maar, in zijn normale ritme zat. Maar er werd hier een Formule 1-auto eh, gestart. Nou, er waren er een heleboel, die lieten gelijk al het gereedschap vallen en die sprongen op hun fiets, op Brommer of wat dan ook. En die gingen gewoon hier langs de duinen ergens naar kijken, want er gebeurde wat. Dus wat dat betreft, wat de kerkklokken zijn voor Maranello in Italië als Ferrari gewonnen heeft, dat is wel gewoon het geluid van de Formule 1 auto hier in Zandvoort. Dus dat moment dat Max hier echt met de Formule 1 auto anno 2020 op het nieuwe circuit reed, dat was echt wel een Kippenvel momentje en ik krijg nu ook Kippenvel terwijl ik het Ja en ook een moment dat, ik kan alleen maar voor mezelf spreken, omdat de hele wereld over gegaan is en waarna je ook reacties kreeg, bijvoorbeeld door die onboard van oh wat ziet dat Gaaf uit. Ja, die twee kombochten. Neem ons er bijvoorbeeld eens mee wat jij internationaal gezien voor reacties hebt gekregen. Want de Formule 1 is er nu niet, maar dat prachtige circuit ligt er nog wel. Ongelooflijk. En, en uh, van, van mensen die zeggen: uh, John Watson, waar ik vroeger mee heb uh, samen gereden bij Jaguar en zo, maar ook in de Formule 1. Die zeggen: van, uh, well, I don't know how you did it, but it's, it's incredible. Uh, dus gewoon uh, mensen die gewoon werkelijk met stomheid verbaasd, uh, uh, ja, verbaasd zijn. En ik heb het nu nog. Eh, dus ja, dat, dat zijn momenten dat je echt snapt dat je een heel bijzonder circuit hebt en dat is ook wel belangrijk voor de, complex, voor, de, eh, gewoon voor, voor, de voor de business hier in Nederland. En in Zandvoort, want je haalt toch grote bedrijven hier naar, naar de regio. Eh, dus wat dat betreft hebben we naast gewoon het pure Autosport gebeuren eh, heel veel andere aantrekkingskracht eh, weten te creëren. Over die business gesproken, ik eh, sprak vorige week eh, vrij lang met circuitdirecteur Robert van Overdijk. Mm. Eh, hij gaat daar natuurlijk meer over dan dat jij erover gaat. Maar hoe groot is de klap dat qua uh, exploitatie en dingen dat ook alles stil ligt? Want mensen denken alleen maar aan de Formule 1, maar het is natuurlijk ja. veel meer dan dat. Nou ja, kijk, uh, Zandvoort uh, was natuurlijk altijd een circuit wat, uh, wat optisch. Uh, als je een keer kwam, dat je dacht: van tjonge, hier mag wel wat gebeuren. En dan lik je verf uh, erop. Um, maar de jaarrekeningen zagen er altijd goed uit. Zandvoort was een heel goed lopend bedrijf. wat betreft gewoon de algemene verhuur. Hè. Dus, dus uh, die heeft altijd gewoon op eigen kracht de exploitatie moeten doen. Uh, en dat is nu weggevallen. Moeten we ons nog zorgen maken of is er wel vet op de botten? Nee, ik denk dat in zekere zin wij nog wel geluk. Omdat, eh, om, omdat je hebt natuurlijk gewoon je, je, je ingericht voor alle investeringen voor de Grand Prix. Dus alles lag hier natuurlijk op de plank om een fantastisch eh, evenement uit te rollen. He, dus dus eh, We zijn nog steeds gewoon een heel gezond bedrijf. Alleen ja, we kunnen later beginnen dan we hadden gepland, dus het is meer dat bij die investeringen gewoon uh, ja, een stuk bij is gekomen. Uh, ja, Een evenement uitrollen, een prachtig evenement uitrollen, dan moet ik toch naar de actualiteit. Want het lijkt bijna een nationale discussie in Nederland, in ieder geval de autosportwereld. Moeten we het in 2020 na 1 september, want voor 1 september mag niks, nog zonder publiek willen. ...of alles doorschuiven naar volgend jaar. Ik weet dat jij op persoonlijke titel hebt gezegd in het begin... ...zonder publiek kan ik me niet voorstellen. Ja, maar ja. wat is het met, met meer formele standpunt zou ik uh, willen vragen? Ja, het was meer vanuit een persoonlijk oogpunt als autosportenthousiast. Toen dacht ik van ja, dat kan je niet maken van hier een Grand Prix houden... ...en dat publiek, publiek mag er dan niet bij zijn, weet je. Ja. Maar goed, het is het virus wat regeert en, en uh, wij mogen allemaal mooie titels hebben... ...maar, maar ja, wij moeten er ook achter de feiten aanlopen. Nee, maar het is, het is meer nu op dit moment een kwestie... dat dat FOM moet, moet alles doen wat in zijn vermogen ligt om, om natuurlijk de schade te beperken. En die, die, die krijgen echt enorme klappen. Dus die, die moeten eigenlijk ook de koopmannen uithangen, om het even heel simpel te zeggen. Heel platvoers. Maar uh, kijk, bijvoorbeeld uh, als zij in Zandvoort willen rijden zonder publiek, ja, dan moeten zij natuurlijk de operationele kosten betalen. En dat is best substantieel. Maar wat je nu krijgt, is dat wat wij dan vragen en nodig hebben om het te runnen, Um, dat wordt dan gelegd naast bij bijvoorbeeld een Hockenheim die in één keer zegt van nou he, uh, voor de kostprijs of, of voor niets mag je hier rijden. Of andere circuits, he, uh, Imola en, en, en allerlei andere circuits die kunnen gaan zeggen van nou uh, je mag bij ons voor niets rijden en dan zodra die Grand Prix geweest is gaan ze natuurlijk kijken of ze op die agenda kunnen blijven van nou wij hebben jullie toen geholpen en proberen dat uit te onderhandelen. Dus iedereen doet natuurlijk uh, wat, wat, wat zichzelf het beste uitkomt. Uh, Vom daarentegen kan dat argument weer gebruiken: van ja, hoor, eens, we kunnen daar voor niks rijden. Dus weet je, dus kortom, uh, het is gewoon marktwerking en het is logische manier van onderhandelen waar we wel met veel respect en begrip met elkaar omgaan. Maar ja, dat, is, dat zijn wel de feitelijkheden waar we mee te maken hebben. Moet ik het dan zo begrijpen dat Zandvoort uh, bereid is om in het belang van de sport te denken? En als er in 2020 een race zonder publiek zou worden gehouden, dat dat ook puur in het belang van de sport is om bijvoorbeeld teams en dergelijke overeind te kunnen houden? Ja, tuurlijk, tuurlijk, dat wil alleen niet zeggen dat wij daar kosten aan kunnen besteden. Dus het feit dat we daar niets aan verdienen en alleen maar tijd en energie in stoppen en dat dat dan tegen maar een neutrale opbrengst is. Uh, he, dat als, als het een klein beetje overzichtelijk kost, ook om je bijdrage te leveren voor de PR en noem maar op. He, maar het moet wel allemaal heel erg verantwoord blijven. Maar in principe, het moet ons niet mogen kosten, want, want uh, he, dat is niet verstandig ten opzichte van onze eigen exploitatie. Nee, dat is uh, helder. En dat op zich moet Form of Liberty of wie dan ook moet over de brug komen. Uh, naast dat financiële verhaal lijkt mij er ook nog een, een bijna een emotionele aspect aan te zitten, Dat veel mensen zeggen ja. De eerste sinds in 1985. Uh, als je het zonder publiek doet, uh, haalt dat niet iets van de glans eraf voor de komende jaren? Hoe zie jij dat? Nou ja, dat, dat, dat zijn natuurlijk van die situaties, die zijn uh, hè, gewoon, gewoon uh, te vergelijken denk ik dat, uh, dat als je net uh, een mooi moment met je vriendin bereikt hebt en uh, de telefoon gaat, weet je. Dat, dat, dat dus, dus we moeten het moment uh, niet verliezen. Uh, wij zijn gelukkig gezegend met een enorme mooie fanschare. En, en, uh, en zolang Max natuurlijk zijn mooie prestaties blijft leveren, uh, blijft dat enthousiasme wel overeind. Dus ja, voorlopig zou ik zeggen: uh, het, het, het, het duurt een jaartje langer. Hè. Of we nou na 35 jaar terugkomen of na 36 jaar. Op die schaal bekeken valt het allemaal mee. Uh, maar, maar aan de andere kant, ik denk ook: uh, het is misschien ook wel, wel beter als het grotendeels achter de rug is dat wij weer een normaal evenement kunnen houden. Want het evenement wat wij in de planning hadden staan, om dat te vertalen naar een anderhalve meter evenement, ja, kun je je voorstellen, een, een, een dansvloer hier in het, in het fan village waar je moet opletten dat je uh, he, waar mensen, laat je erbij. Ja, waar normaal mensen natuurlijk gewoon met een biertje omhoog gewoon tegen elkaar aanlopen, dan moet je hier gewoon om je heen kijken. He, dus moeten, moeten we allemaal van die grote skippyballen met anderhalve meter uh, uh, doorsneden aan gaan trekken als pak. Dus ja, dat, dat wil je ook niet. Weet je. Dus je wil eigenlijk, als je het evenement mag uitrollen met het publiek, wil je ook dat we er een mooi feest van kunnen maken zoals we dat gewend zijn. Ja. Het is Heel van om een beetje af te sluiten. Uh, houden we ons nou vast aan het gezegde, wat in het vat zit, verzuurt niet? Ja, ik denk dat we het absoluut daar mee moeten houden. En, en uh, ja, ik, ik denk, uh, drama's zijn nog steeds uh, vliegtuigongelukken. En de mensen die echt gewoon uh, dit niet overleven. En de families daarbij en noem maar op. En dit is een sportevenement. En, en dan moet je je ook gewoon sportief opstellen. En ondanks het feit dat er heel veel geld mee gemoeid is. Maar, maar, maar geld en moraal, dat, dat, dat mag niet met elkaar te maken hebben. Hoewel het wel vaak gebeurt. Maar uh, iedereen moet gewoon, uh, denk ik, gewoon zijn ding doen. En als we straks weer aan de gang komen. Dan brullen de motoren hier weer. En dan uh, dat andere kippenval moment Dat ze alle twintig hier de Tarzanbocht ingaat gaat. Uh, dat gaan we nog wel meemaken. Maar we moeten nog even geduld hebben. Ja, en is dan het ultieme scenario een vaccin, toch een oranje massa en op dat hoogste treetje wat ik daar achter jou net zie, <laughs> dat we daar uh, volgend jaar in mei stappen neerzetten? Nou, ik denk dat we een, uh, voor de Formule 1 een mooie podium hebben, maar uh, ik denk dat uh, Max alles in het heeft om uh, daar bovenop te stappen. Ja. Wait to see We weer heel veel muziek uit de jaren 80 op de Zandvoortse radio. De Zandvoort op zondag, we zijn weer terug. Ja, dus lekker luisteren ook op de zondagmiddag tussen 2 en 5. Binnenkort hopelijk ook weer wat sport en wat evenementen en dergelijke. Dat zou wel heel fijn zijn. Maar ondertussen houden we ons keurig netjes aan de regels. En die zijn er niet voor niks, hè? Dus uh, anderhalve meter afstand bewaren en al dat soort dingen. Hou je alsjeblieft aan de regels. En dan is het uh, half vijf tijd voor het dier van de week. En deze week hebben we Luna. Ja, en ze stelt zichzelf even weer aan u voor. Ik ben Luna, een buitenlandse kruising van ruim zes jaar. Helaas ben ik teruggekomen omdat de situatie niet geschikt was voor mij. Aan nieuwe mensen moet ik echt even wennen. U begrijpt dat ook het asiel voor mij allesbehalve de ideale plek is. Omdat ik nieuwe mensen heel spannend vind... wil ik liever mijn huis niet delen met kleine kinderen... Mijn verzorgers denken dat kinderen vanaf 16 jaar naar gewenning geen probleem moeten zijn. Als ik iemand eenmaal vertrouw, ben ik je beste vriendin en kom ik graag voor de knuffels. Ik reageer wisselend naar andere honden. Mijn verzorgers denken dat dit voortkomt uit mijn onzekerheid. Het is belangrijk dat ik hierbij de juiste begeleiding krijg van mijn baas. Buiten, tijdens het wandelen, negeer ik andere honden vooral. En spelen of interactie met andere honden is aan mij niet besteed. Ik loop netjes mee aan de riem en ben ook gek op lange actieve wandelingen. Samen lekker de bergen beklimmen of door de duinen en de bossen struinen lijkt mij het einde. Door mijn angst durf ik soms niet meer te lopen en dan ga ik gewoon liggen op de grond. Een baas die hier aan toegeeft is niet wat ik zoek. Ik zoek een baas die mij kan begeleiden en steunt op het juiste moment. Iedere iemand die mij dus niet zielig gaat vinden, want hierdoor kan mijn gedrag alleen nog maar erger worden. Alleen thuisblijven is geen probleem. Ik ben bezinnelijk en ik sloop niets in huis. Ik zou graag in mijn nieuwe huis een bench krijgen omdat ik dit gewend ben. Een bench is mijn eigen veilige plekje waar ik me kan terugtrekken. Eten ben ik gek op en ik doe er alles voor. Ik leer nog graag bij en zou daarom een cursus willen met mijn nieuwe baas. Ik kan wel al een heleboel hoor qua trucjes en commando's. Maar samen bezig zijn vind ik gewoon het leukste wat er is. Wie heeft er een rustig en stabiel huishouden waar een mandje en een bench voor mij klaarstaan? En waar verblijft Luna? Luna verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland, Keeselstraat 5 te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420.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 Oh, ik zal en ik deden even lekker mee met de uh, Beatles. En weekend can work it out. Lekker hè? Ja, ik heb nog een weekje voor je. Afgelopen week, uh, 50 jaar geleden, ja? kwam de laatste Beatle-LP uit. Kijk, The Let It Be. Dat hun laatste plaat, 50 jaar geleden. Nou, vandaar de Beatles gedraaid. Geweldig. Ik, ik dacht eraan hoor, toen ik hem draaide. Kan, kan je het nog herinneren, en luisteraars uh, die, uh, die, uh, ja, die muziek ook kunnen waarderen. Uh, kijk dan even op, op een video, uh, van, want een, een historisch optreden van, uh, van de Beatles. Ter, ter faveur van het laatste album, wat ze dan uitgebracht hebben. Gaven ze een uh, soort mini live concert bovenop de Apple Studios. Dus dat kan je op YouTube terugvinden. Oké, okay, ja, ik ken deze plaat dan Weekend Work It Out... van uh, die uh, medley van Stars on 45. Ja. en uh, zij... Daar zat hij ook in, hè? Ja, klopt. En als zij dat nummer op de Apple Studios, dat is dan Get Back. Maar prachtig hoeveel mensen daar uh, dan verwonderd naar boven keken... van hé, hey, daar heb je ze in het echt. Dus, uh, nee, geweldig stukje historie. 50 jaar geleden. Nou, mooi. We gaan nog even wat uh, muziek draaien en dan gaan we op naar het gedicht. Ja, wat een mooi gedicht, hè, hebben we vandaag... Duurt dit nog lang en dan hebben we het uiteraard over uh, de coronacrisis waar we midden in zitten nog steeds. Hè? Vergeet dat niet en hou daar ook rekening mee met z'n allen. Hier is High Fidelity, ook zo'n lekkere gauw houden. en dat was hem, de single van uh, Wayne Wade en uh, Lady die gaat toch wel even door maar wij gaan het gedicht van de dag voor je doen en dat is, uh, duurt dit nog lang onze, onze wereld is nu even anders waar ik gisteren nog naast je zat zit ik nu op veilige afstand en het voelt toch zo vreemd, weet je dat? We zwaaien van achter de ramen naar een held, die toch buiten wacht. Omdat zij, zij voor ons toch altijd blijven zorgen. Wat wordt er van hun toch veel gevraagd. Duurt dit nog lang? Duurt dit nog lang? Ik wil gewoon weer een kus op mijn wang. Straten zijn kil, het leven staat stil. Jou tegen mij aan. Dat is wat ik weer wil. Toch voelt het als heel, heel lang geleden. Je armen heel zacht om me heen. Een kus, zoals wij altijd deden. Het mag niet en het voelt zo gemeen. Een lach en een klap op je schouder. Gewoon als ik jou toch weer zag. Begroetingen zijn nu veel houden. Komt er nu eindelijk een eind aan deze dag? Duurt dit nog lang? Duurt dit nog lang? Ik wil weer een kus, gewoon op mijn wang. De straten zijn kil, het leven staat stil. Jou tegen mij aan, dat is, dat is wat ik weer wil. Niemand, niemand weet nog hoe lang dit gaat duren. En ik weer naast jou kan lopen. Hand in hand, met z'n tweeën door het park. Dat deden wij toch, iedere dag? In de kroeg, met een vriend en een biertje. Naast elkaar, op een kruk aan de bar. Een lach en een klap op je schouders. Het gemis, het dit gemis... Brengt mij zo, maar dan ook zo in de war. Het coronagedicht duurt dit nog lang. Laten we hopen dat het uh, snel voorbij is, Albert-Jan. Dank je wel daarvoor. Onze wereld is nu even anders. Waar ik gisteren nog naast je zat.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 Ik wil weer een kus, gewoon op mijn wang Straten zijn kil, het leven staat stil Ja tegen me aan, is wat ik weer wil Toch voelt het als heel lang geleden Je armen heel zacht om me heen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 De straten zijn kil, het leven staat stil. Jouw tegen mij aan is wat ik weer wil. Niemand weet nog hoe lang dit gaat duren en ik weer naast jou lopen mag. Hand in hand met z'n twee door het park. Dat deden we iedere dag in de kroeg met een vriend en een biertje naast elkaar op een kreuk aan de bar, een lach en een klap op je schouder. Het gemis brengt mij zo in de war. De straat is Het leven staat stil Jouw tegen mij aan Is wat ik mee wil En dat was Wesley Bronkhorst En duurt dit nog lang Uiteraard helemaal uh, ja, in het uh, teken van uh, corona. Laten we hopen dat we er snel uh, vanaf kunnen zijn. Maar hou rekening met alle regels die er zijn. Je zit alleen in je kamer en voelt je niet goed. Denk te veel aan je zorgen en wat je ermee moet. Je hebt een sterke wil. De drang om door te gaan, maar vind vandaag geen rust, geen kracht om op te staan, maar je bent niet alleen.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 om weer terug te zijn op de zondag, albert Jan. Ja, het was even wennen. Heb je er een beetje aan kunnen, ja, waar is dit vraag? Een beetje aan kunnen wennen, maar... Ja, nee, helemaal, helemaal goed, prima. Helemaal goed. Dus, dus uh, we, we zijn hebben het weer, weer met veel plezier gedaan. Software en dat wordt weer goed geluisterd, hè, aan de reacties die we al ja, hebben Ja, volgens mij wel, en dat is gewoon leuk. Dus ja. onze vaste club is weer bijna compleet. <laughs> zeg het woord. het zo, zo is dat, we zijn weer terug. En uh, zo dadelijk een nieuw programma bij uh, ZFM. Klopt, ZFM pakt uit. Pakt uit om 6 uur met uh, Thomas en Patrick. En die gaan nou de, de dansvloer op of zo. Gewoon ja. ik, hè? Dus ik ben erg benieuwd. Hopelijk geen murder on the dancefloor. <laughs> die, die plaat heb je ook natuurlijk. Die heb je ook nog. Nee, ik ben dus, erg benieuwd. Er uh, staat het ook over het gouden oude. Maar... Ik wens ze heel veel uh, plezier uiteraard uh, met een uh, eerste nieuwe programma. Ja. En wij zijn er volgende week weer. Morgen uh, de hele week uh, Jaap Koper tussen 10 en 12 uur. En uh, wellicht uh, de herhaling op maandagmiddag weer van ons programma of Nou ja, kom even kijken, want het is allemaal weer net vers en nieuw. Maar één ding is zeker, volgende week zaterdag en zondag... Dan zijn we weer F5, terug. Ik moest dit even afmaken. Oh. Ja. Tussen 2 en 5, zaterdag en zondag, zijn wij er weer. Ja, Albert-Jan. Ja, ja oké. Okay. <laughs> Tot volgende week. Dag. Doei, doei. things in love are really my you made.